Dat betekent ook twee onderwerpen in dit geval. Meestal zo met Marijke van der Hout. Terug van weg geweest. Terug weer in golen, Ook weer in Zaken. Je bent toch wel erg eh, ondernemend. Het zit in de genen, geloof ik. Daar gaan we dadelijk over praten. Je hebt een, een nieuwe formule bedacht. Een, een nieuwe winkel dan ook op de Hovel. Ja, dat wordt... En Carolien Schellekes, ook creatief, inventief, gaat... Riel Raast. Klopt. Riel Raast. Een nieuw feest in Riel. Ja. Van uh, de overkant en? Café Kerkzicht. En Café Kerkzicht. Ja. Daar gaan we ook over praten. Maar zoals altijd eerst het rondje. Wat was er nog meer in het nieuws? Bernard, jij hebt altijd heel wat noten op je zak. Nou, zang. ik heb een paar dingen verzameld. Ja, dat, dat was wel nieuws. Ik vond het straks op de radio, op de tv hoorde ik het. Bramovskowitsch mag dus inderdaad niet meer zijn vak uitoefenen. Dat is over. Jij Definitief. van plan om hem met raadplegen raad plegen? Of, <laughs> nee, nee. nee maar, ik had het niet verwacht. Ik denk, nou, misschien dat hij er toch nog wel door de zwaait of zo. Maar hij mag het niet meer. En het koningslied gaat uh, toch weer door. Ik zag uh, oh, door, ja. onze nationale uh, tycoon uh, Joop van den Ende, die was uh, op het ministerie geweest. En uh, het gaat toch nog alsnog uh, gezongen worden. Was Joop voor het lied? Joop was, uh, nou, daar liet hij zich niet over uit. Maar er was iets van 40% tegen en 60% voor. Of, ne of net andersom, weet ik veel. Maar in ieder geval het gaat gezongen worden. Maar uh, wat mij opviel, Ben, was uh, vorige week hadden jullie hier in de uitzending Shefferhoeven. Uh, over inderdaad de samenwerking van de diverse gemeentes onderling. Mm -hmm. En prompt één dag later stond er een flink artikel in het, in het, in het Brabants Dagblad. Van uh, Zorgenkindjes vinden elkaar. Goorlen en Hulvarenbeek stonden al lang alleen op de dansvloer van de gemeentelijke samenwerking. En als je het artikel dan leest, dan, want ik heb nog eens straks teruggeluisterd naar jullie programma, waarin ook dus chef uit de chef uitvoerende orde kwam, dan denk ik van: Nou, ik hoop dat het altijd allemaal goed gaat. Want um, ze, gaan, ze, ja, ze hebben het over de drie K's. De drie K's staan centraal: de kwaliteitsverbetering, kostenbeheersing en het verminderen van kwetsbaarheid. En, als opmerkingen bij van de burgemeester van Hulvarenbeek Als Kareltje er nu niet is, betekent dat soms dat de hele afdeling er niet is. Mm -hmm. Nou, dat zijn natuurlijk eigenlijk idiote, idiote dingen. Carolien, ja. stel je voor. Caroline. jij bent er niet en de zaak staat stil. Dat kan niet, hè? Nee, maar ik <laughs> nee, denk toch wel niet. dat het vaak gebeurt. Het <laughs> <Ja. laughs> is onverstelbaar. ja. En maar ik, wat ik wel goed vond was dat als straks de situatie erom vraagt, dan kunnen ambtenaren straks in een van de andere drie gemeentes aan de slag. Nou, dat vind ik een goede zaak. Als er eentje ergens boventalig is of een meer te doen, dan kan hij misschien op een andere plek zijn diensten gaan verlenen. Wat me wel tegenviel was van de kostenbesparing. het financiële voordeel, hebben de drie gemeentebesturen nog geen concrete inschatting. En ik denk altijd dat het om dit soort dingen toch wel belangrijk is en ook wel draait, hè, dat het geld oplevert. Nou, En bovendien geld hebben ze toch genoeg, want in een krant weer een paar dagen daarvoor stond dat Goor het komend jaar niet hoeft te bezuinigen. Dan had ik nog een nieuwtje, dat vond ik eigenlijk wel een geweldig nieuwtje, ook een bijzonder fraai nieuw, nieuwtje of nieuws. De gorenaar Wim Krijbolder, die heeft een nier uh, gedoneerd aan zijn zus. En ik denk, goh, dat hoor je niet zo vaak, maar dan denk ik wel van, oh, daar knapte iemand dat doet, hè. En als ze mij de vraag zou voorleggen van wil je even een nier afsnijden aan jouw broer, zeg ik dan meteen ja of zo. Ik denk het wel, maar ik denk, well, het is toch niet Zet toch geen flauwe vragen. Knap dat je dat. Uh, nou, ik vond het ook het, het artikel meer dan waard. Nou, dan stond ook iets in over een zoektocht naar de ondernemer van het jaar. Die stond in, de, in het uh, GORIS Belangen, uh, Carolien. Wie weet. Vorig jaar was het. Uh, Chef Oussel. van Roesel, hè? Ja, ja klopt. Dus nu is de, de, zeg maar de procedure wat uitgebreider. Dus uh, ook met meer toeters en bellen. Dus misschien hebben we daar een andere keer nog eens wat aandacht aan dus kunnen besteden bij een, bij een uh, Golse kringen. Op zich vind ik het een leuk initiatief. Maar er ja, komt dus straks een gekozen ondernemer van het jaar. Of uh, Geimrijke. Ja, Met jouw nieuwe concept. <laughs> wie weet, ja. Nou, dan even kijken. Um, wat had ik nog meer? Um, Oh ja, nog een, een, een... De Goordense hockeyers die degraderen, de mannen. De dames nog niet, maar daarvoor breekt een hele cruciale week aan. De start was niet goed. En Marijn Schellekes zei, we geven nog niet op. Na woensdag kan het weer helemaal anders zijn. Zie je maar, sport is heel grillig. Mm -hmm. Dat waren zo'n beetje mijn nieuwtjes. En zelfs Willem II geeft het niet en op. En Willem II <laughs> ja. geeft het ook niet ja. op. Nee, nee maar het, terecht hoor. Terecht. Nou, ja, het, ja. Kan, het kan altijd nog. Sport is het heel grillig. Ja, en ja. ik hoop echt eens het overeind houden. Want ik vind zo'n stad als Tilburg. Ja, dat er een voetbalclub bij eigenlijk. Hè? Dat, uh... Als Willem II ons gaat ontvallen, Stefan, dan, uh, ja, dan kunnen we niet hebben. Nou. Goed. Uh, Marijke, doe je ook mee? Ik had uh, een nieuwtje gevonden op uh, Facebook. Ik volg daar uh, Wij Goorlenaren. Heel erg leuk, allerlei nostalgische dingen. Alleen vandaag gaat dus iets nieuws. Uh, ze hebben digitale infoborden langs de invalroutes naar Goorlen en in Rul geplaatst. Digitaal nog wel. Digitaal, Zo. waar info en reclame op komt. Oh. Wie is ze? Uh, wie hebben dat, heb dat gedaan? Volgens mij komen ze van de gemeente af. en dan komt mm. ook uh, informatie van de gemeente af. Ik hoop alleen dat mensen hun blik op de weg houden. Ja. In plaats van op die <laughs> ja. borden. Mm -hmm. ja, ja. ja. ja. ja. Op zich is het wel link natuurlijk. Hè? Maar ja, ik snap wel uh, boven de weg. Staan ze bezijden, bezijden de weg? Aan de zijkant van de weg. Oh, hoor, heb je er al dus, iets op gelezen? Kon je, je al iets... Uh, ja, daar stond er dat reclame stond er op. op. Reclame. reclame. Ja. Oh. En dan zou de helft voor reclame zijn. Dus dan zou er zoveel tekst op komen dat het me onlogisch lijkt. Als het inderdaad maar, wat je zegt, geen gevaarlijke situaties rijden. oplevert. Hè? Dat mensen ja. inderdaad de blik gericht op de weg houden en uh, geen ongelukken ja. veroorzaken. Anders komt Goorlen straks negatief in het nieuws. <laughs> Afslag Goorlen, drie ongewallen. <laughs> dat kunnen we niet hebben, Ben. Nee, dan zou het wel, <coughs> werkelijk een zorgenkindje zijn. Dat zorgenkindje waar jij het over had, dat was geloof ik alleen maar iets in, in het rapport Huijbrecht. Ja, de commissie ja. Huijbrecht. Ja, want, want, <coughs> ik, want ik, ik begreep dus inderdaad dat Goorlen en dus nog geen partner hadden gevonden... Mm. En die zijn dus nu, hebben dus nu elkaar wel gevonden. Ik hoop alleen ook wel dat het dat, zo'n zeg maar, samenwerking... want dat, dat, dan lees je dit en dan denk je van... goh, ja, ja, ja. Ergens vind ik het wel logisch, maar... ik hoop niet dat, dat het een, een simpele vrijage of verloving wordt van 10, 12 jaar. Hè? Dat gebeurde vroeg ook vaak, Caroline. Dan, uh, onze pa en onze moeders, die vreden 10, 12, 15 jaar. En dan werd er gehuwd. En dan, uh, of soms was er al een kindje, of kwam pas daarna... Ik hoop dat er hier wat sneller iets meer zeg maar, uitkomt dan uh, een vrijage van 12 jaar. Want uh, dan zou ik het jammer vinden. Het zou wat moeten, hè? Het wat moeten. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dan staat die, die uh, overheidstaken van overheid en provincie, van uh, ja. rijk en provincie, op de gemeentes afkomen. Zullen we wat sterker voor moeten staan. Want er komt best veel op de gemeente af. Want ik ben nou ja. afgelopen week ben ik bij een geweest van de KBO. En er was ook uh, de gemeente Goorle aanwezig. En meerdere instellingen die dus daar het nodig kwamen vertellen over alle zeg maar, uh, activiteiten die vanuit de overheid naar de gemeente komen. En dan met name een dan over de, de WMO. En die hele AWBZ. Die wordt volledig anders zeg maar, uh, geconstrueerd. Waarbij een hele hoop zaken toch bij de gemeente terechtkomen. En daar heeft de gemeente in feite. Denk ik dan weinig ervaring mee. Ik heb het gevraagd, maar uh, de betreffende ambtenaar die was uh, volstrekt overtuigd van het feit dat de gemeente het aan zou kunnen. En ik uh, denk, ja, zo moet ze moet wel praten natuurlijk, maar. Nee. Ik hoop ook wel dat het goed gaat. Ik uh, gunst de volle, Geef ze het volle van de twijfel, maar we zullen het volgen. Nou, dat is wel als jij dat doet. Caroline, heb jij iets uit het nieuws opgevist? Nou, ik dacht net al van, dan ga ze natuurlijk maar daar ook vragen. Um, nou ja, eigenlijk niet echt. niet echt. Ik heb niet echt een, uh, een bepaald. Uh, Nee, zeg maar. Nee. Nee. nee. nee, en ik ook niet, want Bernhard heeft het allemaal al verteld. Dus uh, nou, wat we, kunnen, voor de weg, maar, we ja. kunnen wel naar uh, ons onderwerp. Wat zullen we het eerste doen? Kunnen jullie gewoon. Uh, hebben jullie tijd? Uh, maakt het niks uit? Tot acht uur? Ja, nou, nou zullen we dan met uh, Marije beginnen? Marijke, jij uh, hebt. Uh, misschien is het goed om, om even, even te, te vertellen voor mensen die, die jou niet kennen of niet meer kennen. Uh, je hebt je wortels op de Tilburgse weg uh, bij, uh, jouw vader had een zaak in, uh, fi wat fietshandel. Fiets, nee, uh, oliekachels. Uh, Frietshandelen, uh, uh, uh, olie ja. En daarna is er huishoudelijke, huishoudelijke artikelen, artikelen bijgekomen. Ja. En bij het uh, aanvang van de hovel, toen die gebouwd werd, ben ik met het huishoudelijke gedeelte naar de hovel gegaan. En hebben mijn vader en moeder uh, de fietsenafdeling uitgebreid. Hm. Um, in de Hovel heb ik uh, acht jaar uh, huishoudelijke artikelen verkocht. Uh, na die acht jaar kreeg ik een uh, buurman. Dezelfde buurman als ik nu weer heb. <laughs> en dat was uh, <laughs> de firma Blokker. <laughs> ja. Die... Um, nou, Goorlen was toen nog te klein om... Daarnaast te blijven zitten. Speciaal. Ook te klein om dan heel luxe te worden. Uh, Bovendien was mijn dochter toen net drie geworden. Dus had ik ook, uh, vond ik het wel heel fijn om daar. Uh, fulltime uh, moeder te zijn. Fulltime moeder. Ja. Te ja. zijn. En uh, in die periode hadden we een, kregen we een hele mooie huurder uh, van Iersel. En die heeft. Uh, uh, 20 jaar in het pand gezeten. Want het pand is van jou. Het Jij pand bent is eigenaar. Van mij, ja. ja, ja. Dus, maar ik, voor, ik wist niet... Dat is die, die legeriezaak. Die legerie en met ja. de verbouwing... ...of de bouw van de parkeergarage... Is uh, van Iersel in het cirkel gekomen. Ja, aan de andere kant, hè? Ja. Ja. En ja. is uh, Maison Claire mijn uh, nieuwe huurder geworden. Oh, dat was jouw huurder, ja. ja. Die zat daar, ja, ja. Dus... Maar ik wist niet dat jij al, dat jij acht jaar lang, dus een, een eigen zaak in huisartikel hebt gehad. Ja, ik was er vroeger oh. bij. Oh, oh. Ja. En uh, die Maison Claire is eruit. En ja. dan kom jij er weer in? Die uh, is uh, met de Noorderzon vertrokken s'nachts serieus oh. ja. en, uh, gaat de hek zo? want hij zat ook op de Korvelseweg, hè? Ja, daar is hij ook uh, plots yeah, uh, los afgetrokken. Uh, oh, is een faillissement uh, aangevraagd en ik loop op maandagmorgen langs mijn winkel en zie een compleet nieuw uh, leeg pand. Ja, sta <laughs> dus... ik maar raar te kijken, niet? Sta je toch raar te kijken? Sta je heel raar te kijken ja. en uh, ja, dus dat uh, ja en wat moet je dan? Um, dan heb je heel veel fantasie nodig. En gelukkig had mijn partner die uh, ruim voor handen. En hebben wij toch bedacht, je hebt de pand, ik heb de tijd, en om daar iets uh, zelf in te gaan beginnen. Want er staan te veel panden leeg ja. om erop te rekenen dat er uh, volgende week een nieuwe huurder uh, op komt dagen. Mm, dus dan dus, ga je het zelf invullen? Dan ga je zelf uh, Fantaseren. Hmm. Maar jij zegt, mijn man heeft fantasie genoeg. Heeft, uh, heeft hij het concept uh, dan bedacht of ja. zo? Want, ik, vind want ja. ik ben er geweest hoor. Het is een leuke winkel. En je, je staat er onmiddellijk bij stil. Het, het ja. is, hij nodigt ook uit om... Althans, in ieder geval, zeker om binnen te lopen. Maar uh, ja, daar staan wel zo'n hartstikke leuke dingen. Maar hoe kom Kon, je op die idee? Dat de achtergrond van, jou, uh, van jouw man. Ja. Uh, die is manager geweest. En ja, die heeft een enorme zakelijke inzicht. En ook nog de fantasie om... Ja. Dit, uh, en het, hoe langer we erover dachten en praten en hoe enthousiaster dat we werden. Ja, en mooie vooral, dingen ja. heet het. En dan moet je je daar eens uitleggen wat, dat, uh, wat, daar, wat daarachter ja. zit, wat het betekent. Nou, mooie dingen heeft uh, eigenlijk uh, de betekenis van de winkel gekregen. We willen graag mooie dingen verkopen, maar wel uh, gebruikte mooie dingen... We hebben ook nieuwe mooie dingen. We hebben bijvoorbeeld een hele mooie collectie tassen uit een klein uh, ateliertje in Brabant. Die mensen ontwerpen ze zelf, maken ze zelf. En voor een heel betaalbare prijs, want dat was natuurlijk ook belangrijk. En verder uh, hebben we ook een nieuwe sieradencollectie. Die worden ook uh, door iemand gemaakt. En we vragen mensen om mooie dingen te brengen. Um, Dat is het soort, bijzondere van, van de formule. Ja. Een soort marktplaats, maar dan in het echt. We willen, dus het is ook anders dan een kringloopwinkel. Want het ja, zijn wel dus, spullen, maar het ja. zijn wel hele mooie spullen. Ja, nou, en er zijn een aantal dingen die je niet zomaar weggooit. Ja. Bij een, bijvoorbeeld een schilderij waar je jaren tegenaan gekeken hebt. Ja. En waar je misschien wel op uitgekeken bent. Maar wat jammer is om ja. naar nou, de kringloop te brengen. Of om weg te gooien. Of, ja. nou en bij ons kun je dingen brengen, mooie dingen. Dat dan, beoordeel jij of het mooi is of, of hoe gaat dat? Dat beoordelen we een beetje samen. Samen? Ja. Ook de prijs bepalen we samen. Uh, als mensen ja, extreem hoge bedragen voor iets verwachten. Nou, dan kunnen we eigenlijk al eerlijk zeggen van... Nou, nou, dat lukken. zal misschien niet lukken. We nemen de spullen in. Hangen we in de etalage of in de winkel... Voor twee maanden. Houd ook in, is het na twee maanden niet verkocht. Krijgt mensen hun spullen terug. Daar zijn dan geen kosten aan verbonden. Dus ja, het is eigenlijk wie niet waagt, wie niet wint. Mm -hmm, ja. En aan de andere kant kun je dan toch een, nog een leuk bedrag. En als je het verkoopt, dan is het? 50-50. 50-50. Ja. ja. Je noemt zelf al Marktplaats... Uh, ik heb uh, zitten denken, dit is een soort uh, postmarktplaats-idee uh, alweer. Uh, want uh, op marktplaats kun je natuurlijk uh, al die spullen... ...je mooie dingen ook ja. uh, kun je aanbieden. Ja. En, en uh, daar, daar wordt dan wel op geboden. En, en uh, je, je doet het op die manier. Ja. Maar... Uh, dan komt er nog een hoop romsloom bij. Je moet het afversturen. Of, of je uh, krijgt mensen aan de deur. Ja. Of ja. je krijgt uh, de nodige telefoontjes erover. Ja. Of, ja. Er zijn... Ook, en dat merk ik nu wel, veel mensen die toch minder bedreven zijn met computer. En een beetje een angst hebben van marktplaats. Nee. En die dit ja, warmer, vriendelijker, gezelliger vinden. En ja, wij hebben ook een stukje expertise toch wel in huis. Dat we kunnen beoordelen van wat het waard is. Weten we het zelf niet. Dan gaan we het op onderzoek. Ik ben vandaag toevallig bij een meneer geweest die van alles over zilver en goud wist. En dan gaan we ze informeren van... Hey, kunnen we daar samen ook mee werken? En ja, het ja. heeft enorm veel belangstelling op dit ja. moment. Dus ja. uh, zo'n beetje wel voor digibeter dan? Uh, ook. Ook. Ja. ook? ja. Of van de andere kant benaderd... Uh, ben je soms ook online met, met de mooie dingen? Nee. We, overigens, we zijn net... Twee weken bezig, dus ja. het is allemaal nog heel pril. Maar we willen uh, misschien nog wel een website maken. Maar geen website waarop mensen ook dingen kunnen kopen. Nee. Dus geen tweede... Nee. Daar moeten ze echt het in de winkel doen. marktplaats in het echt. Ja. marktplaats in het echt. <laughs> Worden er al dingen aangeboden, mooie dingen? Ja, hele Kun bijzondere dingen. Kun je wat voorbeelden dingen? noemen? Ja, we hebben een, uh, bijvoorbeeld een schilderij gekregen van Rosina Wachtmeister... Een hele beroemde schilderes uit uh, Oostenrijk. Die uh, ja, Hang, heel, hangt daar rechts als je binnenkomt. hangt 3 ja, d uh, Ja, klopt, idee. dat is, origineel. Ja, ja. Dat is een origineel. Want je ziet veel uh, posters ja. van uh, ja. Rosina nee. Wachtmeister. Dit is origineel in hout. Uitgesneden, er zijn er 200 van gemaakt. Uh, hij is ook genummerd. Mm -hmm. Ja, het is bijzonder mooi. Uh, maar zo kregen we bijvoorbeeld ook een beeld van... Even, moet ik even spieken... Mergers Chihuahua. En wij dachten Chihuahua... Dus dit technisch. voor een... Dat is zo'n keffertje. Rond, een <laughs> de naam. Of Zimbabwe ja. of zo. En wij gingen zoeken. En het is inderdaad een beeldhouder uit Zimbabwe. Oh. Mm. Een prachtig beeld. Ongeveer 60 centimeter hoog. Moeder en kind... Nou, zo perfect. Zo mooi. Maar dat komt niet uit de porcherie in Riel? Want daar uh, vaker die Zimbabweanse Oh, Misschien dat het van daar kunnen, verkocht he? Via, is en het dat iemand kunnen, het iemand nee. het terugbrengt. Deze uh, meneer die uh, exposeert in allerlei museums. Hmm. In, uh, oh. Nee, dit is echt uh, ontzettend mooi. Ja. Ja. Hmm. ja, Een antieke telefoon die ineens iemand uit Breda kwam brengen. Ja, we waren... We hebben nog geen advertentie geplaatst. Komt ja. er iemand uit Breda een uh, grote, mooie telefoon te brengen. Je zei dus straks, Marijke, dat, dat er al aanzienlijk meer dingen in de winkel staan. Van de week ben ik even bij jullie binnengelopen, heb zo eens rondgekeken. Inderdaad, ja. leuke dingen. Ja. Maar toen was je nog, ik uh, denk, nou, er kan nog wel wat bij. En dat is inmiddels al aan de gang, dat mensen dus uh, meer spullen brengen. Dus hij wordt al wat voller. Ja, hij wordt echt al wat voller, maar dan kan echt ook nog... Flink wat bij, want ja, het is een ja. grote ruimte. Ja, dat is een flink, flink. Ja. Ja. De concepten zo, is dat uniek in deze regio? Of, of, is dat, uh, komt dat in meer dorpen of steden voor? Uh, of is, echt, uh, is het gewoon uniek. Een eigen bedenksel wat hier echt geconcretiseerd wordt. Ja, we hebben het echt helemaal zelf bedacht. Ja. Nu komen we erachter, maar altijd met kleine verschilletjes, met uh, dat er toch wel wat meer mensen op deze manier werken. Ja. Maar, uh, ja, wij willen het eenvoudig houden, uh, open en eerlijk naar de mensen toe. Zonder een hoop poespas eromheen. En ik denk dat dat... Uh, mm. Mm. Mooie ja. dingen, is dat, uh, zijn het kleine dingen of kunnen het ook grote dingen zijn? Kunnen ook grote dingen zijn. Kunnen Als je bijvoorbeeld een klein. antieke kast hebt, bijvoorbeeld, zou je die nemen? Nee. Niet nee. Niet als we aan meubels gaan denken, dan zijn we bang dat de winkel binnen de kortste keer vol. vol staat. Ja. Bovendien ben je daar niet blij mee me als ik na twee, twee maanden bel: ja. van kom maar terughalen. Ja. Ja. En mm. het moet draagbaar zijn. Oh ja, draagbaar. En ja. geen kleding, geen schoenen, mm. geen speelgoed. Of het moet weer heel mooi speelgoed zijn. Het zijn meer de luxe cadeauartikelen. De Ze zullen die mensen wegzetten, maar uh, ja, ja. te mooi om, uh, om volledig achter het behang te plakken. Ja. En dan kunnen ze daar een soort tweede brengen, leven. Of naar Of naar ja, mail heel te mail brengen. Brengen. Ja. <laughs> ja. Ja. Trouwens, vind ja. je toch ook vaak mooie dingen. Hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, ik, ik ga ook wel eens bij een kringloopwinkel kijken. hoor Dan dus kom je toch wel ja, eens... De, de, de, de, ja. Dat mensen dat weggeven of zo, dat vind ik des onvoorstelbaar. Ja. Maar uh, hebben jullie wat er van tevoren onderzoek naar gedaan, Marijn? Hebben jullie gehoord nou, dit is, lijkt ons een leuk idee, ik heb daar uh, mijn pand, we beginnen gewoon, punt. Ja, nou, we raakten zo enthousiast over dit uh, plan. En we zaten natuurlijk met een lege winkel die daar maar staat. Ja. En ons enthousiasme, uh, ja. We zijn gewoon begonnen. We hebben niet eens uh, een opening gehad. We. Uh, we hebben er ook nog niet geadverteerd. Gewoon het, het opstarten. te eerst proberen de winkel vol te krijgen. Mm. Ja. Ja. En dat lukt heel aardig. Het ja, getuigt ook van lef, denk ik toch. Om in deze crisistijd zo'n winkel op te zetten. Hij had natuurlijk het, het voordeel. Het is een ja. eigen pand, dat scheelt natuurlijk wel. Maar het is toch in deze tijd van, van crisis... dat mensen misschien toch, denk ik dan... op dit soort artikelen misschien bezuinigen. Toen ja. dus straks zag ik ook op tv met het journaal. zo, waar, waar, waar bezuinigen mensen op? Op de auto, op vakanties, op eten, op wat luxe dingen? Denk, ja. Ja. Is het uh, een formule die je bedacht hebt met in je achterhoofd de crisis? Of heb je daar ja. niet zo bij aan oh. gedacht? Ja, het, het duurzame van uh, ja, dat mensen toch waardevolle spullen hebben ja. en het ja, misschien er makkelijker in deze periode afstand doen wat andere mensen weer een kans geeft om iets moois aan te schaffen voor minder. Hmm. Ja. Hoe zijn de reacties, Marij? Want jullie hebben een hele toegankelijke en bijzonder aardige folder en die geven jullie de mensen mee als ze in de winkel komen. Hoe zijn de reacties van mensen die, die binnenkomen? Spontaan, leuk, prijzend? Ja. Uh, allemaal super positief, uh -huh. iedereen is ontzettend nieuwsgierig. Ja, en uh, dat merken we echt. Het is heel leuk. Iedereen loopt binnen. Ik heb mensen die bijna elke dag al binnengelopen zijn. Ja. Van wat staat er nu weer? Ja, wat ik dus straks zei. Ik loop hier naartoe en er staat een mevrouw met een telefoon voor de etalage een foto te maken. Die had drie schilderijtjes gezien, en haar zus was zwanger. Dus die stond de schilderijtjes te fotograferen. Ik heb even het rolluiken mogen doen en de deur open. Ik kon ze dus beter fotograferen. Zo. Ja, de, de hele leuke spontane reacties. Mm -hmm. ja. Want uh, met deze formule ben je niet direct uh, voorspelbaar. Er kan altijd eigenlijk elke dag kan er iets, iets in komen. Ja. Wat, wat er gisteren niet in stond. Ja, het is een ja. winkel waar je echt... Heel vaak binnen moet lopen om te kijken van, is er iets bijgekomen? Is er iets veranderd? Je hebt een echt wisselende collectie. Ook door die twee maanden afspraken van na twee maanden, ja, dan gaat het weer terug. Daardoor willen we de winkel actueel houden. Marijn, dan stel ik een hele gekke vraag. Straks komt er iemand binnen die zegt tegen jou, nou mevrouw, dit is een fantastische winkel, maar die wil ik gaan huren. En daar heb ik een stevige prijs voor in gedachten. Ja. Nou, dan komen ze aan jou, jouw kindje. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Uh, Zwicht jij voor het geld? Of zeg je nee? Ik handhaaf mijn concept. op zijn bedrag. Ja. <laughs> um, ik weet het nog niet. We nee. hebben ons zelf in elk geval absoluut een half jaar tot een jaar gegeven van... Dit uh, kun je niet zomaar even doen. Het nee. is geen... Dat wil ik benadrukken. Het is echt geen tijdelijk winkel. Nee. En uh, ja, met een half jaar, een jaar, uh, ja, dat willen we zeker. Dat, ja. dat gaan we gewoon doen. Daar zijn we te enthousiast voor. Je, je dacht zo'n beetje aan het uh, Jan Meurs-verhaal. Die ja. uh, bedacht oh, ook ja. het ene concept. Nou, het andere werd dan. Ja. Uh, die verkocht het dan. En hij trok weer wat. En hij bedacht weer wat anders. Ja. Uh, zit hier dan. Uh, ook een soort octrooi op, van, van kijk eens, uh, uh, dit hebben wij bedacht, dit, dit is uh, ja, ons, ons, uh, ons, ons uh, geestelijk eigendom. Hè? Uh, dus als, laten we zeggen, Blokker zegt van hé, hey, dat, dat, dat ga ik ook doen, uh, dan zou dat kunnen of zou dat niet kunnen? Dat uh, gaat gebeuren. Gaat gebeuren? Ja, dat is nog niet. Gaat gebeuren, ja. zeg je. Nee, gaat het gebeuren dat het ook Troja aanvragen of oh, oh, dat, dat uh, in elk geval het, ja? vastleggen dat hmm. wij uh, dit, dit concept, concept uh, ja? bedacht oh. hebben. Ja. Overigens, Jan Meurs heeft mij in de klas gezeten, dus wie weet de zijn klasgenoot. we alle twee nog. Oh. Uh, het een klasgenootje <laughs> ja. van jou. Jullie hebben het van geen vreemde <laughs> natuurlijk, <ja. laughs> Maar rijk, dus wat ook nog ergens onder in de folder. Ter bescherming van onze klanten vraagt mooie dingen om uw legitimatie. Waarom doe je dat? Het, uh, zijn we zijn verplicht om ja. uh, te voorkomen dat we. Dat er geen gestolen waar gestolen in is. Dus gestolen waar die worden. Ja. Dat kunnen we niet, uh, ja, dat we gevrijwaard worden van de verdenking van heling. Ja. ja. Dus. En je bent uh, zes dagen in de week open? Vijf van, dagen. Uh, maandag zijn we dicht. Ja. Want we moeten ook, net als vandaag naar nou die uh, zilver- uh, ja, uh, goud-specialist... Ja. We moeten ook af en toe tijd hebben om even iets uh, ja. te kunnen, kunnen ontdekken. En ja. uit te kunnen zoeken. Maar ja. je zegt die eigen collectie, die, die, die, die uh, wat luxere handtassen... Die, uh, ben je ook van plan om meer van dat soort uh, collecties in de winkel te halen? Uh, die heel bijzonder zijn ja. en, en eigenlijk heel exclusief? Als er ook weer een, een verhaal achter zit. Als er ook weer ja. een, iets speciaals achter zit. Want dat... ...staat voorop. Ja. ja. En dat is bij de collectie die we nu hebben... ...zeer zeker het geval. Ja. Het is het. Ik vind het een leuk concept. Dank je. En ik, eh, ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat lopen. Ja. Goed gaat ook. lopen. Ja. Ja, zeker. Dat hopen we. Al was het alleen maar omdat we eigenlijk niet graag... ...lege winkels zien in de overloop. Nee, ja. ja. Mm -hmm. je, kunt er, je kunt er niks aan doen, hè? Ik, bedoel, ik las dacht ik stond er vandaag aan de kant dat er dus uh, veel winkels in Nederland dus leeg staan. Ja, het is een beetje een tijdverschijnsel, hè. Dat, uh, en we hopen dat, het toch, uh, dat uh, de tijd keert en dat we wat betere tijden krijgen. Heb jij er last van, uh, in, uh, Carolien, bij, bij het eten? Zuinigen mensen daarop uit? Minder bezoekers of valt het op zich mee? Nee, kan ik nee? tot nu toe niet het nog niet zeggen. Nee. Dus uh, het loopt nog steeds als een tierenlier. Wij hebben nog niet klaar, nee. Dus dat uh, <laughs> gaan we nog zeker niet doen. Nee. Uh -huh. nee. Mooi. Goed, Bernhard, jij hebt zeker ook muziek bij Ja, je. ik heb een muziekje mee. Marij, heel veel succes. Dank we je wel. We volgen jou op de voet. Okay. We, lopen, we lopen zo eens af en toe binnen. Dat is de bedoeling. En uh, dan kunnen we altijd nog eens een keer erover komen praten. Wat had ik meegebracht? Een, een cd en die heet de Oscar Album. Allemaal filmthema's die ooit een uh, belangrijke prijs hebben gewonnen. En uh, ik heb er twee uh, gekozen, maar we beginnen alvast met eentje. En dat is de Piano. En dat is uh, uit de gelijknamige film. En hij is gecomponeerd door Michael Nyman. Ja, we zijn met Goldse Kringen. Dat muziekje heette, Bernard. Dat heette De Piano van Michael Nyman van de gelijknamige film. Ja. Romantische muziek, hè? Toch? Ja, ja, ja. <laughs> zou wel. Nou, we gaan <laughs> verder met uh, uh, Caroline uh, Schelkes. <laughs> Tijdens het uh, muziekje bleek al dat er uh, herkenning is uh, wel over en weer. Want Carolien uh, um, zou dat ook zo doen. Erin springen. Vertel eens wat over jouw uh, historie. Hoe uh, ben jij gevaren in ondernemersland tot dusver? Um, nou ja, we zijn natuurlijk begonnen vroeger op de camping natuurlijk. En uh, van jongs af aan ermee ingesprongen. Maar heb je met een paar maanden op de camping ja, ja, daar zijn we als het ware gestart. Dus ja. vroeger vanuit de boerderij naar is ja. gegaan. En ook met William, met jouw broer? Dus nou, in eerste instantie met... is mijn oudste zus daar zeg maar gestart. Ja. En uh, op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik daarmee ingegaan en mijn oudste broer William. Die heeft voorheen altijd eigenlijk het koeienbedrijf gedaan. Ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment merken wij natuurlijk dat we iets meer wilden en kregen we, natuurlijk, zoals wij het nu nog steeds noemen, de oude overkant uh, aan de Turnhoutse baan. Mijn ja. ja. jongste broer wilde ook heel graag koeienboer worden. Dus moest maar er op een gegeven moment. jullie Ronnie. Ja, Ronnie moest op een gegeven Ronny. moment ook al gekozen gaan worden. En ja. Ja. Uh, William die, uh, en ik klikt in principe zo goed samen dat wij, uh, ja, dat wij het er ook heel goed naar als zin hadden daar aan de Turnhoutse baan. Dus Ronnie is gewoon koeienboer uh, geworden en uh, ja, doorgegaan naar heel toe. Toch hebben jullie een aardig gevoel voor publiciteit gekregen. Want jullie, Roenie, heeft ook onlangs open dag uh, ja, gehad klopt, volgens mij. Klopt. Met zijn uitgebreide koeienstal. Nou ja, in principe, uh, Roenie was niet zozeer voor zijn open dag. Roenie is niet zo'n uh, nee? persoon die graag... Uh, nee? nee, die vindt, die, ja, vindt dat de, wel leuk. De, maar... Dus heeft meneer de boer geforceerd? Nou, eigenlijk <laughs> nog niet eens. Uh, meer het bedrijf, zeg maar, wat daar uh, de melkrobot heeft gezet oh. en voerrobot. Oh, ja? Omdat er vrij nieuw iets was in Nederland en uh, hun graag aan de man wilde brengen. Ja. En in samenwerking toen wel met ons natuurlijk, als zijn er de overkant en, uh, en Ronnie en dan dat bedrijf, de Laval, zeg maar, hebben wij samen het open dag uh, gedaan, ja. En heeft dat goed gelopen daar Dat het was toen? heel leuk, ja. Goed, ja, ja. ja was echt heel een heel leuke keer. En ja. bij, bij jullie paas is ook het nodige veranderd, hè? Bij het uh, ja. terras is aangepast, heb ja. ik begrepen. Nou ja, in zover het terras aangepast, eigenlijk is het terras wat van de overkant was, is zeg maar naar Brea is gegaan. En bij hm. de overkant hebben wij een nieuw terras aangekocht, ja. ...mede omdat we daar zeg maar eigenlijk altijd een chronisch stoelen tekort hadden. Ja. Dus hebben we zeg, wat wacht extra even, Wacht even, Ik heb het ja, idee dat, dat we, we eigenlijk een beetje te veel met uh, gesprekken bezig zijn op dit moment. Met Want, inhaal? Ja, nee, met, uh, met, uh, met de kenners van, we weten het allemaal wel. Maar, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat er ook veel luisteraars zijn... Hè, wat, wat, wat, is dat allemaal? Brehees, Overkant. Uh, <laughs> dat, dat ze het eventjes uh, niet kunnen volgen, dat zou ik me toch kunnen voorstellen. Dat zou kunnen, ja. Uh, Brehees... ...dat dat uh, uh, is op een gegeven moment een, een, uh, een kampeerboerderij geworden... Klopt. ...met speeltuin. Ja. Veel mensen met uh, kleine kinderen zullen dat weten. Uh, en toen is er een beweging ontstaan op een gegeven moment... ...naar de Turnhoutse baan. Uh, vertel, hoe, hoe ging dat dan eigenlijk? Waarom naar de Turnhoutse baan? Waarom die overstap? Ja. Die, ja. die overstap is eigenlijk toen destijds gewoon gekomen ...door uh, zaken met gemeenten natuurlijk... We lagen had in conflict met de gemeente aangaande bepaalde dingen die hun vonden die we wel mochten doen en, of niet mochten doen. En wij die vonden dat we wel mochten doen. Je dus bent Ben ook bedoeld van hoe ben je er toe gekomen om, nou ja, om aan de Turnhoutse baan te beginnen. We hadden zoveel ja, boekingen staan. Ja, ja. je bent aan een restaurant begonnen toen. Ja, ja we hadden zoveel boekingen staan aan de brees aangaande barbecues en uh, familiedagen. Aha. Dat er voor ons twee opties waren. Dat was of al die families opbellen en met het nieuws komen van ja sorry maar jullie kunnen dit seizoen niet komen. Ja. Of moeten we met een oplossing komen. En waarbij, zoals zoveel dingen bij ons in het gezin altijd is geweest... ...mijn moeder eigenlijk met het idee kwam van, god... ...misschien kunnen we eens gaan kijken bij dat cafeetje richting Poppel... ...is dus dicht bij Brea, dus een ja. met de trend. het idee van jouw moeder? Mijn moeder is vaak wel het brein achter alle ideeën. Ja, ja, ja. ja dat, moeder. dat vaak zo. Hè? Ja, is ja, oh ja, no. oh, dus niet jullie pa, niet chef. Ja, ja ook als chef. Ja, wel chef. ja, maar als man nee. is daar vaak toch wel iets realistischer in... Ja, ...en komt wat vaak wel met zeg. wat concretere plannen. Nee. En uh, daar zijn we dus net zoals jullie hebben gehad met de winkel, eigenlijk ja. gewoon maar een beetje ingesprongen. Wij zijn er naartoe gegaan en uh, we hebben daar toen even één of twee keer rondgekeken. Dat was een bestaand pand. Dat was ja. een bestaand pand, was wel erg uitgeleefd toen was moet ik zeggen. dat was een heel cafeetje, dat. Dat was ja. Heel oh, leuk cafeetje. Ja. ja, hartstikke leuk. Ja, ja. En uh, ja, goed, dan zijn we in de maandtijd, uh, hebben we daar uh, gezwoegd en gezweet, geschilderd en schoongemaakt. En we moesten open, want... Moesten ja, ja. die mensen gaan ontvangen hmm. nou maar me opviel Caroline. Is ik, hoe de komt, weet ik niet. Maar jullie beginnen daar en ik hoorde al vrij snel vertellen dat je daar een uitstekende biefstuk komt eten en zo. Dus wie komt dan met het idee om daar een stevige pot aan de gasten voor te zetten? Want dat gebeurde, ja, dus ja, kennelijk ook als man, denk ik. Ook ja, ook, ja, ook al samen met William. Hoor. William is wel William, mijn broer, heeft al echt passie voor koken. Ja. Heeft hij uh, had hij vroeger al koksopleiding? Uh... Nou, nee, helemaal niet. Gewoon, uh, gewoon op een gegeven moment begonnen, het moest. We hadden, ja, we begonnen daar met een broodje friek en spreken. En een Snitsel en een saté. En op een gegeven ja. moment moet je gewoon. En we hadden die passie ook gewoon om meer te gaan doen. Dus mijn broer is gewoon begonnen met koken. En uh, heel veel liefde voor het vak te hebben. Veel geluisterd naar andere mensen. Wel veel, zo is een dagcursus hebben gehad. Daar is met de ja. kok hebben gepraat. Daar is een keer uh, geprobeerd. En uh, ja, eigenlijk tot dit gekomen. En momenteel... Nou, en, en het liep als een trein daar. Ja. Want ik weet wel, ze hingen echt met de benen buiten hoor. Ja. Ja. Toen is daar een hele serre aangebouwd en toen begon het glazer. Die stond er eigenlijk oh, al, dat is oh. nog steeds stilk, wel het komischste van heel het verhaal. Die aanbouw heeft er altijd al gestaan, staat er nu nog steeds. Ja. En dat het op een moment ]ste... moment niet? Nee, het enige wat wij erin hadden gezet was een zuiband, vanwege de wind. En we hebben we natuurlijk <lacht> zo uh, ontiegelijk in de wind zaten. Maar goed, ja, ja, ja. En dat ja, mocht niet. Ja, schijnbaar werd er toen in een keer een serre. Oh. Uh, maar goed, houd, achteraf houd in gezien... Houdt het verband met de overkant, oftewel de, de boomgaard? Nou ja, weet ik niet helemaal. Dat ook gedonder geweest. Ja, weet ik niet. Op een gegeven moment, weet je, het is, het is zo gelopen. Ja. Uh, nu is het te kijken, William, ik en natuurlijk ons thuis elkaar wel eens een keer aan. Zijn we ook eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Ik ben super blij ja? om in Riel te zitten. Ja, ja, ik heb ja. het hartstikke goed naar mijn zin. Uh, ik, Want ja. jullie zijn maar, vertrokken daar ja. uh, aan de Turnhoutse baan. Ja, vrij <tus> abrupt. Hmm? Wij, uh, Waarom ben je weggegaan? Hè? Waar, waar? Nou, ja, we, we, we moesten natuurlijk sowieso die serre zou toen destijds af moeten. Ja, Staat ja. er nu nog steeds aan. Ja. En uh, het terras zou kleiner moeten. We kregen gewoon heel veel beperkingen en ja. onze huur ging natuurlijk gewoon door. We waren natuurlijk, hadden natuurlijk wel een huurpand en we zijn natuurlijk ondernemers van thuis uit. Ja. En uh, ja, het pand in Riel kwam uh, te koop. Mijn moeder en vader kwamen daar doorheen gereden en zoals normaal, mijn moeder zag daar weer uh, iets nieuws in. Ja. Dus <laughs> heel de family opgetrommeld en daar gaan kijken en uh, ja een beetje doorheen kunnen kijken en... Uh, Spreken... Heeft dat te maken met het, het zogenaamde gezond boerenverstand? Want jullie waren boer van huis ja, uit, hè? waren boer en boerin, van een ja. boerbedrijf ja. Brehees. Nog steeds, ja. En dan het gezond boerenverstand zegt van, we moeten die kant eens in. Ja, dat weet ik niet. Ik denk nog steeds ook wel het ondernemerslust... om te hebben van, god, we willen iets aan onszelf hebben. Ja, het is ja. van ons eigen. en dat is niks, hè? Nee, vonden we op een gegeven moment nee, ook wel een heel groot hekelpunt worden. <laughs> je kunt Ja, je kunt gewoon niet zoveel doen als wat je nu doet. En wat ik wel echt heel fijn vind, is... Ik vond het prima om naar aan de turnhoutse baan te zitten. We hebben heel veel jaren plezier gezeten. Maar het dorps is het ook wel erg leuk, moet ik zeggen. Mm. Ik vind het heel erg leuk dat ik nou in een dorp terecht ben gekomen. Want uh... toen kwam dat daar te koop, hè? Dat kwam te koop, ja. Dat kwam te, te, dat kwam te ja. koop, dat, dat Flink verbouwd. En, uh... ja je begint ook en dat loopt ook als een atelieren ja we hebben ja dat ja, loopt het als eigenlijk een heel goed. Ja. Ja. Ja, jullie hebben de naam meegenomen ja express want uh, dat heette anders toen destijds heette dat de oude steen de oude steen ja. was dat ja hmm. en jullie hebben uh, het nou genoemd de overkant ja we hebben gewoon uh, huis en haard meegenomen zeg maar al. alles opgepakt en daar uh, neergezet zeg maar ja, ja, ik om denk mensen het... ook uh, de doelstelling te geven toen wij daar weggingen van ja we gaan daar wel weg maar het concept blijft hetzelfde de MNUK blijft hetzelfde in principe. Het personeel ging mee over. Alles bleef zoals het was. Mm -hmm. dus, uh, voor ons was daar. Uh... Maar die naamgeving, de overkant, dat was uh, gezien vanuit, uh, vanuit uh, de situatie van Brehees. Klopt. En, en uh, dan gingen jullie aan de overkant uh, ook verder iets ondernemen. Hoe uh, moeten we dat in RIEL dan denken? Hebben we daar ook nog een soort overkantsituatie of... of uh... Ja, in principe liggen we natuurlijk daarin zover aan de overkant. Hè. Hemelsbreed over de haai is maar een ja, klein stukje. Het is, ja. maar, Met een uh, beetje fantasie is het ook... Uh, ja, mensen ja. vinden het wel gewoon een grappige naam. En het is gewoon... Het ligt ook bijna in ieder geval aan de overkant van de Turenhoutse baan. Dat was ja. ook uh, ja. dat, dat cafeetje. Maar de, ja, er is dit nooit in wezen dus over ook. He? we hebben het gewoon mee overgenomen. En ja. kon ik denken, het was al moeilijk om de eerste naam te verzinnen. Let's ja. <laughs> ja. al heel mooi, Ik zou dan denken, ja, het ligt aan de overkant van de kerk. Ja. Ja, ja. ja, nee. nee maar ik kijk even of ik zei Brehees. Brehees. Toen uit zijn baan over, het eerste restaurant. En nou <laughs> verder, wat verder weg, achter de rechterhaai, Rielerpaan, <much> de overkant. Ja, ja, ja. ja. ja met een beetje fantasie komen we wel. <muchas> maar, maar, maar, maar, maar jullie komen hier, jij kwam hier eigenlijk voor de, het, het, riel feest. Raast. Riel raast. Ja. het feest het feest. Het heel Het feest, ja. Kerk zich aan de overkant, vieren klik. Met nieuw dorpsfeest in Riel. Was dat inderdaad zo? Die, uh, leg eens even uit de klik tussen het een en het ander. Nou ja, op het moment en dat, en dat moet wij, uitmonden in een feest. Op het moment dat wij de overkant kochten, zeg maar, zijn wij s'avonds, uh, William en ik, naar de kerk zich toegelopen. Even uh, verteld wat we hadden gedaan, zeg maar. En uh, even praatje gemaakt. En die klik was er eigenlijk gelijk. Dat dus, is ook uh, een leuke vee hoor. Ja, hartstikke leuk. De Ja. Ja. Sorry? De Frans Leemans. Ja. Ja, Franco van, nu, hè? zo. Uh, nu Franco. Ja, ja. ja, ja, ja. En uh, ja, die klik is er gewoon eigenlijk altijd geweest. Uh, wij zijn toen zeg maar, ook wel een heel druk jaar ingegaan. Vaak over gehad met z'n tweeën. Van god, is het is eigenlijk wel heel leuk als we iets eens een keer met z'n tweeën gaan doen. We zitten natuurlijk hartstikke dicht bij elkaar. Uh, buiten elkaar, absoluut niet, omdat we alle twee een totaal ander uh, concept uh, hebben. Mm -hmm. Ja, op een gegeven moment uh, kwam ik dit jaar eigenlijk weer. Uh, kwamen we weer met de idee aan. Ik zei in eerste instantie, oh, misschien iets uh, in oktober, misschien iets in november. Maar al gauw kwamen we toch wel van, ja, het is eigenlijk al heel leuk om iets te doen in het voorjaar. Ja, dat werd zeg maar in februari uh, beslist en uh, ja. Toen was het april. Nou, zondag. Uh, 28 april <laughs> okay. is het zover. Ja. Wat voor een feest? Wat, hoe moeten we ons daar voorstellen? Nou, het is wel de bedoeling dat het een beetje het een open air uh, festival moet gezien ja. worden. In zoverre is het heel slecht weer, gaan we natuurlijk wel voorzieningen treffen dat mensen goed droog kunnen staan en uh, met een paar mooie tenten natuurlijk. We hebben ervoor gekozen om een beetje soort back to the 80s te hebben. In zoverre ja, fragmentie uh, maakt natuurlijk ook heel veel covers van de jaren 80 uh, muziek. Dirty Daddy Daddy's overigens ook. maar die Even maakt, jaren tachtig uh, muziek, noem eens even het bekende. Nou ja, zoals je meer uh, Meat hebt. Uh, oh, die. die. Uh, is dat, dat soort muziek, is dat zeg, de zeg de jaren, maar. Was, is dat de jaren tachtig? Ja, er zaten ook wel jaren negentig tussen. Uh, die man met die wilde blik in zijn ogen en zijn <laughs> wilde haren. En een wil op zijn vrouw daarnaast. Oh, ja? Daar is mij bijgebleven, toch? Ja. En wat zet je die tent dan? Nou, in principe is het de bedoeling... dat ...op het dorpsplein komt alles te staan. Dorpsplein. Ja, ja. dus uh, er komt een groot podium bij te staan. Uh, wij zorgen ervoor dat er drie grote uh, pagodententen bij komen te staan... ...om een beetje sfeertulk te maken. En daar kunnen we natuurlijk tenten aan vastzetten... ...mocht het heel slecht weer zijn. Maar tot nu toe, ik heb vanmiddag de weervoorspellingen nog gezien... ...moet het redelijk tot droog blijven, 20 graden... ...zou ideaal zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. En het is voor ons meer gewoon de doelstelling geweest... ...om gewoon eens een keer een leuk feest neer te zetten... ...waar gewoon iedereen zijn eigen welkom moet of kunnen voelen... Um, ja, voor iedere muziekliefhebber is er dan wel iets te halen... en gewoon eens een keer echt leuke bandjes neer te zetten... in plaats van uh, tegenwoordig altijd vaak natuurlijk, alleen maar een dj te hebben. Mm -hmm. Maar gewoon weer uh, de wie bands heeft, weer een keer... Die heeft het, uh, de naam bedacht? Riel Raast? <laughs> ja, dat is achteraf wel <laughs> een heel komisch iets geweest. Franco en ik hebben heel lang over en weer geappt... Ge zoals ze dat tegenwoordig zeggen, over de naam. Geappt. En er um, <laughs> ja. zijn heel veel dingen uh, voorbij gekomen. tot in een keer uh, Franco toch wel met het idee kwam... dat het Riel Raast moest worden... Vanwege, een de ja. Vanwege de alliteratie. Vanwege de alliteratie. Dus dat is een beetje een literaire insteek. Maar ja. het was ook eigenlijk wel een heel leuke naam, vonden we. Dus ik, ik stuur ja. ook gewoon terug. Ja, doe maar. Leuk. Ja. Maar dus na, na de politiektrekkers... Beach Event en Ladies Night. Zijn die ook door jullie georganiseerd? Ladies of? Night is echt iets van de overkant inderdaad. In ja. zoverre, uh, ik doe dat samen met... De realiteit kappers aan de overkant weer. Ja. Uh, waarbij... 18 andere deelnemende bedrijven meedoen. Dus die schrijven er eigenlijk in door middel van een stand te plaatsen bij ons. Uh, ja, we hebben pas 10 april de tweede keer gehad. We hebben 600 bezoekers gehad. Dus dat was een heel, uh, echt een heel leuk evenement. En Café Kerkzicht doet altijd de beach event natuurlijk. En dat is zeg maar weer georganiseerd door de stichting Kraag omhoog. Of omlaag. Moet ik even... Oh. <laughs> middenwacht. even in de Maar in ieder geval... Uh, die doet daar zeg maar... Uh, doet daar een beach event. Ja. En dat is ook altijd een erg groot succes. ja. ja. ja. En jullie richten je op de oudere jeugd, late twintigers en dertigers. Klopt. Maar eigenlijk zeg je, ja, nou ja, alle muzieklievers boven de zestien. Ja. Met bands, noem, noem ze eens, die, die daar komen optreden. We beginnen met Bakkeliet, dat is een lokale band uit Alphen. Bakkeliet. Bakkeliet, ja. ja. En daarna gaan we door naar de Dirty Daddies. Die maken eigenlijk gewoon heel veel muziek achter elkaar non-stop. Dus die spelen overal in de die zeg, naam een al, een ben? Dirty ja, ja. Daddies. Ja, ja, ja, ja, ja. dat was eigenlijk Dirty ook daddies. daddies. zijn vieze opa's of zo. Ja, redenen? dat moet ja. het wel zijn. <laughs> Als je ja. nou een beetje je Engels kent, dan. <laughs> <laughs> oh nee, dat, is, dat zou Dirty Granddaddies zijn. Dirty hè? Daddies. Zijn dus daddy, een Daddy, Daddy is daddies, daddies, een uh, papa's. Hè? Papa. Ja, ja, dat zijn de papa's. Een nou, ja. koosnaampje ja. voor pa. Daddy, Daddy, daddy ja. hè? Ja. Koosnaampje. Ja. Maar in ieder geval de, de Dirty Daddies. En de. Fragment, de bands freg... Fragment. Fragment, ja die hebben uh, vaak opgetreden op Zwarte Cross um, jij ja, die zijn gewoon ja. onder de jeugd zeg maar, is gewoon heel erg bekend ja. maar zijn het, bands die inderdaad die muziek spelen uit, uh, uit de jaren ja, 80 ja, dus, uh, op zich zit ook al jaren 90 en, uh, muziek dus natuurlijk, jaren 70 zal ook een keer voorbij komen het ja. is eigenlijk van alles wat ja. maar hoofdzakelijk de jaren 80 muziek, omdat daar natuurlijk de meeste bands momenteel toch het meeste van coveren, omdat het, vanuit de jaren 90 komen er weinig nieuwe bandjes bij natuurlijk ja. waarbij je ja. echt, echt kunt gaan coveren, denk ik. Tenminste, als je mij vraagt. Maar hoe kom je op zo'n idee? Want ik bedoel, want eh, je hebt nou dus dan die, die beach-event gaat Ladies' Night, nu dit. We, ja, straks... Uh, jullie komen met zoveel nieuwe, frisse ideeën. Je moet steeds blijven vernieuwen. Dat ja. zal ook niet meevallen, natuurlijk. Ja, <gaan> maar maakt het ook alweer heel erg leuk. Ja? Ja, ik vind het echt superleuk. Wij zijn er wel van overtuigd dat je ook weer niet te veel moet doen... Uh, voor dorps gewoon hartstikke leuk dat er weer eens een keer iets georganiseerd wordt maar moet mensen ook niet te veel gaan vermoeien, hè, vermoeien mm, met dingen dus niet overvoeren nee, wij vinden mm. dit ook gewoon zo voldoende kijk, uh, uh, wij hebben natuurlijk Ladies Night, kerkzicht heeft een uh, beetje event daar ook samen Riel raast dan is het ook gewoon leuk, wij doen natuurlijk ook nog in september al het Smachtlap Festival in samenwerking met uh, Sangrila ja. ook altijd erg leuk maar ook weer een heel andere doelgroep ja. Uh, dus ja, ik denk dat dit gewoon Vooral als ik dus vanuit mijn vriendengroep, familie hoor, gewoon een keer leuk is dat er voor die doelgroep ook gewoon een keer iets uh, ja. te doen is. Ja. Nou ja, op deze wijze zet je natuurlijk wel heel uh, uh, behoorlijk op de kaart. Hè? Dat hoop ik. Uh, dat hopen wij. Maar je zei ja. 600 bezoekers, dan denk ik van ja, is, is dat veel of zo? Uh, ik, denk, ah ja. ik, ik, ik, had, ik had jou, ik denk, dan moeten we dus nu aanstaande zondag 6000 bezoekers komen, nou, denk ik. <laughs> dat zou wel heel mooi zijn, maar het past niet op het Plein, denk ik. <laughs> Hoeveel mensen kunnen daar dan op? Zeg nou, dan? Ja, zo gigantisch groot is hij inderdaad daar. Nee, niet, maar, weet ik niet. Eh. Ik, denk, ik denk als wij uh, een, een, een 400, 500 bezoekers maar hebben... Dat we heel vol? blij dat zijn. Zat Dat plein dan van. Ja, dan ja. denk ik wel dat we het ver hebben gehad. Denk ja. Het ook wel. Ja. En weet je, het is, hoeft ook niet. Ik vind het prima nee, als het er het, 500, moet, het 600 moet zijn. Uh, begaanbaar en behappenbaar blijven Ja, natuurlijk. ik wil dat iedereen gewoon plezier uh, moet kunnen maken. En uh, dat we met z'n allen gezellig... Uh, pilsje kunnen pakken. Lekker muziek kunnen luisteren. En dat uh, hoeft voor mij niet overvol te staan. Nee. Is het... Uh... Heel hard. Nee. nee? nee. Wat, wat het is, ik, is niet de het? bedoeling om... Uh, om uh... Hard. Oh, harde muziek. Oh, ja, hard. kijk, het is tuu ja, tuurlijk is het wel een ja, band. Het is, wel dus hard, bands is wel hard. maakt altijd hè, meer muziek als... Uh... Muziek is, ik vind muziek altijd per definitie te hard. Kijk ja. even naar Stefan. Maar, uh, nee. Wij zijn al wat oudere, oudere mensen. <laughs> Nee, harde muziek, ik, ik vind vaak niks. Maar goed, hij, nou ja, hij staat per definitie hard. Je hebt natuurlijk allerlei gradaties. Je hebt daar op de Beekseberg, had je zo'n... Zo uh... oh ja, het gaat dus wel iets zachter als op de Beekse ja. Oh ja, het ja. gaat wel wat zachter. Ja. Ja. Kijk, dat, dat hoor je in Riel ook nog. Want ja. je speelt Beekseberg. in de dorpsker, ik neem aan dat je, dat je dus niet boven een aantal decibellen uit mag komen. Dus dat dan, uh, ja. de omstanders gillend wegvliegen naar bij jullie uh, mensen die maar daar wonen. Maar heb ik niks aan. Nee. Ik bedoel, als je tussen de gebouwen in staat te spelen. Maar ik weet ook denk ik geen goed wil, hè? Ik zou het ook niet willen. Nee. nee. nee. Maar uh, heb je niet, niet te maken met mensen die, die bezwaren maken daartegen? Dan, ja, we nee. hebben net een vergunning aangevraagd en er zijn geen ja, bezwaren gekomen. Ja, ja. dus, uh, geen op opgekomen? Nee. Nee. Nee. nee. Kijk, weet je, het is, ik denk dat het ook wel een verschil is dat wij het op zondagmiddag organiseren en niet op zaterdagavond. Ik ja. begin op zondagmiddag twee uur. Dan begin je. Tot hoe laat? De muziek stopt om acht uur. Acht uur. Draait, draait door tot negen uur met een DJ. Om tien uur is feitelijk eigenlijk alles afgelopen. Dan zijn we al aan het afbreken. Oh, nou, dus toch en prachtig. Zeggen, dus dan denk ik, hè? ja. En, ja. Jullie zei, jullie en, zegt, en jullie zeggen ja. om half zes van, uh, nou, uh, voor een redelijke prijs een goede biefstuk bij de overkant. Natuurlijk. Ja. Bedoel ik. Ja. <laughs> ja, zo weet Nee, maar ik vind van. gewoon kijk, als jij daar op zaterdagavond dan kan mij nog voorstellen dat mensen er last van kunnen hebben, maar op zondagmiddag lekker ja. zonnetje erbij. Ja. Yeah. Ja. Dan moet er rust zijn in een dorp. Heb je er ook nog activiteiten bij met, met, met Riel's, dan, uh, nee, Riels dan? Nee, Riel is is... Ja, tenminste, in zover uh, Riel het vooral kerkzicht. Heeft daar altijd uh, ontzettend leuke DJ's staan en uh, ja, vaak of artiesten. Of zo, ja, het, het die hartstikke aan, leuk, uh, ja, is hartstikke leuk voor elkaar. Wij richten ons eigenlijk dan weer voornamelijk op het eten. Ja. En is natuurlijk, op een of andere manier is dat gewoon een hele leuke combinatie geworden. Dus mensen die bij, uh, bij Franco uh, gezellig een pilsje staan te drinken... krijgen om vijf uur, half, zes honger. Die lopen naar ons toe, die gaan gezellig een bordje eten... Oh. En die loopt dus weer terug komt, naar Franco en die door. wisselwerking ja, dan is dan gewoon doet, super Dan, dan, dan doet hij iets vragen. in het bier natuurlijk, hè? dan met je ja. honger. Ja, precies. Het, uh, ja. Je had het over twee verschillende concepten. Uh, dat is ook echt heel, heel anders, wat in wat ja. kerkzicht gebeurt en aan de Klopt. overkant. Ja. Jullie zijn geen café? Nou ja, in zoverre geen café, we zijn eetcafé, dus we hebben, we hebben ja. geen echt café functie. Nee. Nee. Kijk, uh, komen er mensen bij ons uh, na het eten gezellig een borrel drinken aan de bar van harte welkom. Ja. Maar feitelijk heeft het bij ons ja. om 11 uur s'avonds... ...is het gewoon klaar. Carolien, die eet je oh, bij jullie... ...maar het pilsje drink je gezellig bij kerkzicht. Ja, ja nou, ik ja. denk wel dat je het zo kunt kerkzicht zien. Kerkzicht gaat dan nog een enkele uurtjes door. Ja, kerkzicht sluit volgens mij rond twee uur. Ja, ja. Uh, ja. ja leuk. Gewoon gezellig. En dat gaat goed. En dus ook met, met de carnaval gaat, uh, gaat dat perfect. Ja. Die, uh, ik denk ook dat het... Ja, dat het dorps is eigenlijk gewoon heel mooi verleend. Dus mensen die gaan daar gezellig, uh, inderdaad, ik zegt feest vieren. En is dus ook in Goerlen, die komen bij ons uh, uh, met groepen een hapje eten. En die gaan gewoon weer terug. Mm -hmm. En dat is, gewoon, dat is gewoon een heel leuke samenwerking. Oh, dus je ja. eigenlijk alle twee wat je wil. En, uh, ja. ja, jullie bijten elkaar niet. Absoluut niet. Het vult elkaar nee. aan. Ja, gelukkig mm -hmm. wel. Er was laatst een dame bij mij op bezoek en die vroeg mij, die deed een onderzoek zeg maar naar nou ja, de, de mogelijkheden in, in Riel. Om Riel wat beter op elkaar te zetten. Ja. En die vroegen mij zo van uh, waar ik aan dacht uh, als zij de naam Riel uitsprak. Toen zei ik zo van uh, de biefstuk van de overkant. Nou, het uit, De porcherie. <laughs> ja. De porcherie. En dan uh, sinds kort uh, het erfvoetendepot. dat de ja, is ook een knaller, een een trekker van je welsto. Ja, is ook hoor. echt... Ook die mensen... Ja. die geven zo'n ondernemerslust. Ze ja. ja. zijn echt een superleuk stijl. Ze ja. hebben het echt goed voor elkaar. Ja. Wij werken ook daar met de overkant heel graag mee samen. Ja. We heel veel uh, goede connecties met elkaar. En, ja. uh, ook dat vult elkaar weer perfect aan. Sturen hun, wij sturen de mensen daar naartoe... Ja. om een excursie dus, daar te doen met de groepen. Ja, he, en hun sturen ja, de groepen dus weer terug om bij ons te eten. Dus ze, he, maak, ze maken daar geweldige arrangementjes... Ja. ook voor kinderen en zo. Ja, dus het is die echt manier denk ook een heel ja. leuk uh, nee, een heel veel mensen op af. Hè? Ja. Ja. Super. is echt boven mijn verwachting zelfs ja. geweest. ja had ik echt niet verwacht. Ja. Dorpsplein, is echt een, echt een evenementenplein zo? Die, die, die, ja, feitelijk is die, daar wel mooi. natuurlijk het plein... wat, wat is uh, best, betiteld... Zeg maar, om daar dingen te kunnen doen. Zoals dus de ja. kermis of... Andere dingen. Ja, want jullie hadden eerst iets anders op het oog. Hè? We, maar ja, we, we, hadden, we hadden eerst thans, hadden we altijd dorp, het idee staat, om had, af, uh, ja, tussen, tussen café en café in, hè? om daar iets, uh, iets leuks mee te doen maar ah, er kwam maar dan zoveel moet, dan bij. Moet je, ja maar dan moet je eigenlijk voor een relatief korte afstand moet je, moet je een hele straat afsluiten ja Dat nou is, uh, die ja. omleidingen waren allemaal misschien nog wel te doen ja. maar ja we hadden zelf er is uh, korte vergadering ja, over maar ja het zou wel kunnen want met Riels kermiss is het ook zo je zou het kunnen doen met, met is ook kramen zo. erbij dus zeg maar uh, het lentement of zo wat hier in Gorle nee we, we kan, hebben natuurlijk kan, kan al de de, de Rielse Jaarmarkt hè ja dus ja. Uh, dan zou je een beetje hetzelfde concept gaan zitten. Dat wilden we ook niet. Daarbij was het ook best moeilijk aangaande de buren die in de straat wonen. Hè, dat gaat nu allemaal supergoed. Maar je moet hekwerken, hun in de tuin gaan plaatsen. Je moet allemaal nog beter. En dan denk ik, ja, je hebt zo'n mooi dorpsplein. we waren er eigenlijk heel snel over uit dat we. Dat moet het worden. Het is een mooi dorpsplein. Ben je ook tevreden over de weg? We hebben hier nog wel eens een keer een grootste kringen. Uh, in verband met IDOP en met klachten over die doorgaande weg die te veel herrie maakt en of onveilig is. Is daar inmiddels uh, wat tevredenheid teruggekeerd of, of blijft dat een moeilijk punt? De weg door Riel heen. Gewoon de dorps, bedoel je? Ja, de dorpshaat. De ik denk dat die onvrede er nog steeds is. Alleen, ja. ja, ik vind dat heel moeilijk. Ja. Ze hebben nou een hele mooie wegversmalling gemaakt. Uh, <laughs> ja. Ja. Ik weet niet of we daar allemaal blij van moeten worden. Ja, ik, ik weet niet. Hmm. Ik, uh, wij hebben daar relatief weinig last van, omdat wij natuurlijk uh, een goed geïsoleerde kroeg hebben. Dus wij horen die binnen vrachtwagens nee, nee, nee. eigenlijk niet. Maar ik denk, als jij een heel oud huis hebt, dat het best vervelend kan zijn, ja. Ja, die maar... gaan er wel doorheen, hè, die vrachtwagens. Ja, die gaan daar, uh... ja. Ik denk dat het met een simpeler oplos, oplossingen makkelijker te doen is. Dus je zou denk ik makkelijk kunnen zeggen op een gegeven moment van. Een, om, een omleiding had best gekund oh, ja. buiten Riel om. Maar daar nou, hebben ze nu ja, allemaal. Ik denk, dat de, meeste, allemaal ik denk dat de meeste vrachtwagens die er doorheen rijden gewoon niet bekend zijn in de omgeving. En ja. gewoon bij de afslag choreol. Uh, uh, die gewoon al nemen. Terwijl ik denk, als jij een uh, vrachtwagenafbeelding maakt uh, richting het industrieterrein. Ja. Dat uh, uh, Poolse vrachtwagens, veel Duitse, Frankrijk. Want dat komt er allemaal doorheen. Hmm. Een, veel betere, een veel betere weg zelf hadden uh, om erheen te rijden. Dus dat, het is, dat, door... is, dat is bij deze een tip voor de gemeente? Want ik vind ja, wel, maar ik denk uh, dat die, die tips zal vaker zijn. Tis, tis oh, ja, veel het is veel te druk. Al ja? Ja. Ja. ja, al zoveel. Het is veel te druk. Want het is, het is, gewoon, ja, het is een rustige dorp. Van de zaad, andere van kant vind ik wel, het leeft. Kijk, als daar ja. een weg af wordt gesloten... en geen autoverkeer meer ja. erheen komt... krijg je wel een heel stil dorp. En ik weet niet of daar iedereen heel blij van wordt. Ja. Ik ja. vind het wel heel leuk dat het een, het is een, een zeer... Ja, levendig dorp is. Ja. Dus dat heeft ook wel weer iets. Dus het ja. is het een of het ander natuurlijk. Ja. Prachtig om te horen. Ben, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel tijd hebben we Nou, nog? een minuutje misschien. Uh, Stefan, hoeveel laatste, tijd? Twee minuten. Twee nou. minuten nog. En eens even kijken. Wat... Uh, hebben we alles gevraagd of uh, is er nog iets uh, wat we nog niet weten, Bernhard? Ik denk dat we het ongeveer wel allemaal weet. Ja. Ja, ja. Nou ja, je zou, als, als straks riel is uitgeraast, welke, wel, welke activiteit komt er dan aan? kun je al een tipje van de sluier oplichten over wat er straks weer komt. Want je bent jong genoeg, jullie bedenken steeds nieuwe dingen. Wat is het uh, volgende evenement of zo? Of, uh, Waar we ons op kunnen voorbereiden het de CPU verheugen. Misschien. Nou, is is dat heel graag blijft wat terugkomen. Wat je gaat elk jaar terug laten ja, zijn we komen. Ja, dat om. is wel een van plan. Kijk, dat hadden we nog niet gevraagd. Om. Het kan een traditie worden. Dit is dan de om. eerste aflevering. Ja. En volgend jaar kan er, kan er een tweede. Ja, ik hoop toch wel heel dat we in jaar of 10, 20 kunnen blijven doen. Dat oh, is oh, wel ja. leuk? Ja. Ja. So, nou. ja. Nou, ik hoop dat het een groot succes wordt. Ja, dat hopen wij zelf. Ook. Veel bezoekers, dus inderdaad meer dan 600 kan eigenlijk niet. Ja, kan eigenlijk, het is altijd leuk. Alles kan, maar... Ja, voor nou, mij zou daar denk, een heel mooi aantal zijn. Ja, ik had geen inschatting durven maken, hoor, maar bij 600 staat het gewoon plein hartstikke vol. Nou, hartstikke vol. Ik denk dat vol. het gewoon een, mooie, een mooi aantal daarvoor ja. is. Ja. Nou. Ja. Veel succes. Ja, dankjewel. Carolien, ook met een overkant. Marijke, heel veel succes met de mooie, nou, mooie winkel met de bijzondere cadeaus. Ben, ik denk dat jij mag gaan afsluiten. Goed. nou We hebben dus gesproken met Carolien Skelkens van Riel Raas, het feest aanstaande... Zondag 28 april. En we hebben gesproken met Marijke van der Hout van de winkel Mooie Dingen op de Hovel. Uh, we zijn weer heel wat wijzer geworden in, dit, uh, in deze kring. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.